De afgelopen dag zijn 540 nieuwe coronadoden geregistreerd. De laagste toename sinds 1 april. Ook het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen wordt opgenomen daalt al dagen. Sinds maart zijn zeker 13.000 inwoners van de staat New York aan de gevolgen van corona overleden. De actie Serious Request op 3FM heeft meer dan 307.000 euro opgebracht voor het Rode Kruis. De 3FM-dj's maakten vijf dagen lang 24 uur per dag live radio om geld op te halen voor de hulporganisatie. Onder andere door tegen betaling verzoekplaten te draaien. Het weer nog. Vannacht is het overal droog. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. Morgen volop zon met 12 graden op de wadden tot 20 graden in de rest van het land. Dit was het NOS Journaal.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 Wish you were here We are the people, the stars of the night Hey, I'm losing my own Your eyes keep telling me they're begging for a kiss And don't make me shiver, you're like a fever My earth is moving every time that you get closer And